Dus ja, daar moet je dan vaak ook in, in toestemmen. Want ze kunnen niet... Ze willen vaak geen gebied waar dat opeens wel allemaal mag. Dus uh, ja, welk, er zijn natuurlijk duizenden obstakels. Maar uiteindelijk denk ik wel dat dit de toekomst van uh, overheidsdiensten is. The future of governance is uh, privaat, denk ik. Ja. Even een paar vragen. En dan meer vanuit... Uh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 Die vraagt hele lage tarieven. Maar is toch een van de meest renderende bedrijven in de luchtvaart die er zijn. Ja. Dus... Ja. Um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 maar dat gebruik ik ook zelden als argument tegen democratie. Want de democratie werkt ook slecht als je hele verstandige politici hebt, bijvoorbeeld. Nee. Ja, ja. Um,